Groot onderzoek in Rotterdam. Politie is nog altijd op zoek naar twee verdachten na een schietpartij daar in een flat. Een man van 34 werd in een portiek neergeschoten en later overleed hij. Waarom er werd geschoten is nog onbekend. De verdachten gingen er vandoor in een zwarte auto. En het onderzoek naar de Britse ex-prins Andrew is nog altijd in volle gang. Gisteren werd hij opgepakt. Hij wordt ervan verdacht geheime overheidsinformatie te hebben doorgespeeld aan de overleden zedencrimineel Jeffrey Epstein. De politie heeft ook meerdere huizen van Andrew doorzocht. Andrew is gisteren wel weer vrijgelaten. En voetbal, het was een avond om heel snel te vergeten voor AZ. De club speelde in de Conference League tegen FC Noah, dat is een club uit Armenië. AZ verloor, het werd 1-0. Een middenvelder Peer Koopmijners baalt, horen we. Ja, teleurstellend uiteindelijk. We beginnen nog wel aardig met, met een goed eerste half uur. Alleen uh, het laatste uur dan uh, speel je hun iets te veel in de kaart... en werden wij heel slordig, waardoor zij, uh, zij vertrouwen hielden. Ja, AZ speelt volgende week nog een keer tegen FC Noah. Die moeten ze dan winnen om een ronde verder te komen... in dat Europese toernooi. Het weer nog van plaats aan grijze, maar ook natte dag in het Noordoosten. Ook kans op natte sneeuw. Het wordt maximaal 8 graden. Op de weg vrij rustig, wat verdragingen langer dan een kwartier. En als is op de A1 naar Amersfoort tussen Barneveld en Hoeverlaken 6 kilometer, 20 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oudijk en de Duitse grens, daar zijn grenscontrole gaande, 3 kilometer met een minuut of 20. En op de A37 van Knovis-Holsloot richting het Duitse Meppen, 1 kilometer, ook al grenscontrole daar, 16 minuten. Twee minuten over zeven, goedemorgen. Het is net 7 uur geweest. Ik moet er nodig uit.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 water met your music. Vijf minuten over 7. Het is vrijdag 20 februari 2026. Show 1586. Seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Danny, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Goedemorgen. Het einde van de week is weer daar. Aha. Het is voor ons de laatste dag van de Olympische Spelen. Spelen gaan uiteraard door tot en met de aanstaande zondag. Dan is het de slotceremonie. dan doen we er een strik omheen... en dan kijken we naar de eindmedaillespiegel van Team NL. Ja, daar zijn denk ik een hele hoop mensen blij mee. En uh, een van die mensen die uh, spreken wij hopelijk binnen nu in een paar minuten... zijn naam is Luc van de Sportredactie. Nou, jij hebt gisteravond contact met hem gehad. Jij hebt hem eigenlijk een go gegeven voor alles wat er gisteravond is gebeurd. Ja. Uh, prachtig. Om, ik weet niet wat de reden is... maar Luc heeft gisteravond bij jou toestemming gevraagd... Ja, heel lief, of hij nog de hoort op mocht. Welk polletje had hij in een WhatsApp-gesprek met jou gedeeld? Het was 20 uur 27. Ik lag net in bed. En hij stuurde mij Kjeldnuis Brons. Zal ik er helemaal afgaan? Met andere woorden, zal ik voor... Bro, voor, niet voor brons gaan maar zal ik voor goud gaan. De opties waren all gas, no brakes. Oftewel, ja. Of Neeman, morgen update om 7 uur. Nou, ik heb natuurlijk binnen een minuut gestemd op all gas, no break. Ja, natuurlijk. Je moest hem het veld insturen sturen. En we waren, in alle eerlijkheid, ook wel een beetje toe aan Luc... die helemaal losgaat en misschien ook nog wel eventjes daar... op een romantisch gebied iemand uh, aantikt. Voilà, dus ik heb gezegd, dit is geen vraag, je moet. Toen ben ik gaan slapen, toen werd ik vanmorgen wakker. Ja, ik kan het laten zien hier met uh, zeven audioberichten op WhatsApp. <laughs> uh, het eerste audiobericht was van half elf. Het laatste audiobericht was van twee over drie. wat uh, vier uur geleden is op dit moment. Gewoon heel even een klein stukje laten horen van... Uh, nou, wat zal ik eens bijpakken? Tien minuten over half twee. Yo, maat. Eh, ik sta nu ergens in de kroeg in Milaan. Blijf maar, kom je overal binnen met een Q-music microfoon. Luister even mee. Hallo allemaal. Eh. Niemand. Waar zitten? het? <laughs> er, eh. Niemand al. Hallo allemaal. Geweldig. <hullough> <hullough> <hullough> <hullough> <hullough> <hullough> Hé, hey, we hadden eerder in een audio-app, want jij hebt vanmorgen ook al wat laten horen... hebben we ook een vrouwenstem gehoord. En nu is het zo dat Luc. Eerder tijdens een werkreisje in Milaan. een dame heeft opgepikt. Mm. En wij wachten allemaal, elke luisteraar van de ochtendshow. <laughs> wacht op het verhaal dat er een nieuwe dame is opgeduikeld. Ja. En nou hoorden wij in een van de audio-appjes. een Nederlandse vrouw. Wat doe je? Ik ben met Ronald voor morgenochtend. Ja, Joostja! Oké, dit was uh, kwart voor één het bericht dat je net hoorde. Ik heb inmiddels een uh, verbinding kunnen leggen met Milaan. Luc, goedemorgen. Goedemorgen jongens. Leuk, ja, we kunnen hey. je ook uh, zien. Mocht je in de mogelijkheid zijn. Dat is echt. Uh, nou, dat raad ik je echt aan om eventjes RTL 7 aan te zetten. Luc, uh, je lijkt wel blauw. Je hebt echt. Ja, de kleur in je gezicht is zo weggetrokken. dat ja, de, de, de kleur paarsblauw overheerst. Hoe oh, is het? Uitvriend. Hoe is het? Het is super, jongens. Goedemorgen. Ik heb nog nooit zo fit gevoeld. Dat ik vanmiddag meedoen aan de 1500 met een vrouw. Ik ben ontzettend fit. Hey, je hebt een heerlijke avond gehad. Je bent het Timonelhuis uiteindelijk uitgegaan. En toen nog de Milanese kroegjes ingegaan. Hoe was het daar? Hoe is het kroegleven daar? Nou, best wel gezellig eigenlijk. Ik wou dat ik het eerder ontdekt had. Nou, Want, bij uh, niet. Dit, nee. <lacht> nee hoor. Nee, het was echt, het was echt heel, heel, heel, heel gezellig. Echt best wel leuk. Ik kan best wel leuk uitgaan hier in, uh, in Milaan. De... En uh, we hebben een superavond van gemaakt. En drink je dan de hele avond espresso, Martinis? Ik drink alles wat in mijn hand wordt uh, afgereikt. <lacht> ik heb geen idee hoe ik al gedronken heb, joh. <lacht> Hey, ik wil nog heel even, Luc, uh, kijk, we hebben jullie nu aan de lijn. En uh, we weten dus dat die update uh, die er zo meteen aankomt... je gaat ons bijpraten over de Olympische Spelen... want dat is jouw taak daar in Milaan. Daarom ja, hebben we heen heen Ja, een korte ja, ja. <laughs> <de> update. <laughs> Jij stuurde mij om uh, twee minuten over drie... wat dus echt nou net vier uur geleden is. Stuur je mij jouw uh, jou laatste bericht. Yo, buongiorno, buongiorno. Ik schaam me waarschijnlijk <laughs> dood voor mijn spraakmemo's. Maar ik spreek jullie zo meteen. Om een uurtje of zeven. Ik ga nu een paar uur slapen... <laughs> En dan uh, horen jullie zometeen meteen wel weer van mij wat het laatste nieuws is ontrente winterspelen in Milaan. Oké. Okay, Arrivederci. Ciao. Ik ga een tijdje slapen. Hoi, hoi. <tied> Luc, sowieso echt uh, groot applaus en respect dat je er bent, uh, Ja, wat het zo meteen wordt, uh, ik kijk er enorm naar uit. En heel bedankt voor de, korte, de spraak. Korte, bedankt voor de, de spraak. Dit is fights with Everett Jack and Hebeck. See the look in your face, tell me a story.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 I'm hey. into a zoo. De Olympische Winterspelen in Milaan. In Milaan zit voor ons van de sportredactie die man die er altijd is. De man die er altijd rechtop staat, fit is en alles nog aan kan. Dat is Luc. Luc, wat gaat er vandaag gebeuren op sportief gebied in Milaan? Vandaag op het programma de 1500 meter schaatsen bij de vrouwen. Dat gaat gebeuren om half vijf vanmiddag, dus wees er alert op. Want Van de Kok komt meteen in actie in de allereerste rit. Dus waar je normaal denkt, nou ik zet de tv even aan in de loop van de middag. Ik kan wel even kijken hoe het richting het einde gaat. Nee, nee niet van het alles. Femke Kok meteen de allereerste rit in haar eentje. Laat dat niet vergeten. Er dus stem meteen die tv aan om half vijf te 1500 meter. Later ook nog Marijke Groenewoud en Antoinette Rijma de Jong. Die gaan schaatsen vandaag. Daarna om kwart over acht Short Track. Jongens, als je daar nou nog steeds geen Short Track hebt gekeken ga het alsjeblieft kijken, want het is zo ontzettend spectaculair. Er gebeurt zo ontzettend veel. Je moet dat gezien hebben. Michelle Velsenboer, die hoopt daar haar spelen nog wat extra glans te geven. Want haar zus, Sandra Velsenboer, die heeft de twee gouden medailles. Maar Michelle zelf, die heeft nog niet echt een hele fantastische spelen gereden. En dit is haar laatste kans. En vandaag, interessant, drievoudig Olympisch kampioen Suzanne Schulting komt voor het allereerst in actie ja, spannend. deze Olympische Spelen op het Short Track ijs. En daarnaast ook nog gewoon Sandra Velzenboor, die kan gaan voor de historische hat nadat ze al goud heeft gewonnen op de 5. En de duizend meter, 500 vijfhonderd meter moet ik dan toch zeggen. Nee, nou ja, vijf meter. Nee, ja, goed. <laughs> dat 500 ook nog wel meter, ik. duizend meter. Duizend <laughs> meter. <laughs> over een uurtje hoor je Matt, die is gisteren in druppel gedronken, dus die is van zijn nacht. <laughs> ja, mocht je, je nog? Hem... Wat klinkt wat Luke klinkt moeilijk vandaag? Ja, jij bent gisteren gaan, gaan drinken in het Team NL-huis. Jij stuurde nog een bericht om half twaalf onder andere waarin je inderdaad dit zegt. Half Hoofdtaal, Mattie Volk has left. The beelding, dames en heren. Het wordt nu de Solonaise. En die Solonaise, die heb je nog even een poosje vastgehouden. Ja, maar wacht even. De grote vraag is, is het wel een Solonaise gebleken? Want uh, onder andere Simone, die appt ook in de Q-app. Leuk allemaal, die sportfeitjes met Luc, maar hoe zit het nou? Heeft hij vannacht nou nog gescoord? Och <laughs> jongens, we pakken even uh, voor de RTL even kijken de beelden erbij. Oh. We draaien de camera langzaam richting mijn bed. Ja. Oh. En daar ligt... Oh. Uh, helemaal niemand. Nee, ik ben er gewoon alleen uh, in slaapgevallen maar... vanavond, vanavond jongens. Dat spijt me zeer. Luc, wie is dan dit? Wat doe je? Ik ben het gewoon op voor morgenochtend. Ja, yeah, Joostja! Met, met wie heb je dit gesprek dan? Grappig, ik, ik denk dat deze uh, chick uh, Marike heet. Volgens mij is het Marike, maar ik de, denk de andere dat Marieke... chick. En wat... wie was dit dan? Ja, gewoon iemand, ja, joh, wie was dit dan? Ja, ja, wie was dit dan? Gewoon iemand die je tegenkomt in de Milanese straat. Dat is dan van en Zij roept ook, Joostje, wat, jullie hebben wel meer dan één gesprek gehad daar, toch? Er is wel meer dan nee, één. nee, klopt. Klopt, klopt, klopt. Want Joost, Joost Winkels, die moesten uh, draaien in Team NL. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus ik denk dat wij hier aan het cheeren waren voor Joost Winkels. Ik denk, hij weet echt ja, hij, niet. Heeft, hij heeft geen idee. Hij heeft geen idee. Nee, ik nee, je moet zelfs wel gezoend, maar hij, hij weet gewoon het weer. gewoon niet meer. <laughs> ik zou gewoon zeggen dat je hebt gezoend gisteravond. <laughs> ik heb gisteravond gezoend, jongens. Onheerlijk. Dat is leuk, trouwens. <laughs> ik ben ongelooflijk trots op je. We spreken jou zo meteen samen met Matting vanuit Milano. Jou en dance with somebody bij Q Music. We gaan onderweg naar half acht. Het laatste nieuws krijgen ze van Denny. Ja, een groot interview daarin met de nu nog premier Dick Schoof. Hij blikt terug op het kabinet en de vraag dan vooral: wat vond hij er zelf eigenlijk van? Oh, wat een pijnlijke vraag. Wat vind je er zelf.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 Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor Eens der Beter Leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, ruisje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel, Aldi. La Cubanita introduceert Cuba Completa. Van zondag tot en met donderdag onbeperkt tapas, desserts en drankjes. om maar 36,50. Reserveer snel op lacubanita.nl. Viva la Cubanita.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 Op bezoek pakgarage.nl. Kim Music, goedemorgen. Het is twee minuten voor half acht. Situatie op de weg. Daar heeft de Jordi ook nog een berichtje over gestuurd. Ja, ja. Groen, geen werkkleding, ze ruikt diesel. Gern uh, is heel bedankt met mensen. Dit nou, is een uh, oude, dat is heel veel. Is dit niet onze? Is dit niet nee. de Jordi die we zochten? Sorry, dit is een nieuwe Jordi. Oh, mijn eigen meer dan een uur geslapen vandaag. Maar we zijn onderweg naar werk. Het is vrijdag. Juist. Nou, uh, zet hem op op de weg. Dan uh, heb je mazzel, Jordi, dat het niet al te druk is. Het is natuurlijk ook voor veel mensen nog voorjaarsvakantie. De vertragingen op de weg vanaf een kwartiertje, die zijn op de A12 richting Oberhausen. Zijn ze druk bezig met een grenscontrole van Oudijk naar de Duitse grens? Drie kilometer, twintig minuten. Weggevallen op de A28 naar Groot. Groningen Tussen vliegveld Groningen en Groningen Zuid. 3 kilometer, 17 minuten. En de A37 knoopt het holstroot richting het Duitse meppen. 2 kilometer minuut of 20. Vandaag een grijze natte dag. In het noordoosten kans op natte sneeuw. Het wordt maximaal 8 graden. Denny heeft het laatste nieuws. Nou, goedemorgen, de nu nog premier Dick Schoof... kijkt niet heel positief terug op het afgelopen kabinet. Hij heeft een groot interview gegeven in Trouw... en daarin bevestigt hij dat het niet echt een succes was. Schoof baalt er dan vooral van dat het kabinet zo snel viel... al na elf maanden. Politieke chaos kwam volgens hem vooral door de vier fractievoorzitters... die elkaar weinig gunden. Nou, toch zegt hij verder dat hij niet opgelucht is dat het voorbij is... want die vraag krijgt hij namelijk wel veel. Ja, ik... ik... Kijk, ik heb het hier al eens vaker gezegd. Het sneeuwen is natuurlijk, we gaan Dick Schoof niet onthouden. Nee. Dus we gaan uiteindelijk in ons, in ons brein, als we over twintig jaar terugkijken... En we, en, en, we, en we eens een quizje doen met alle minister-presidenten die we hebben gehad... Ja, dan gaan we natuurlijk van Mark Rutte naar Rob Jetten. En dan, dan zul je altijd door iemand zeggen, oh, Dick Schoof... oh ja, Dick Schoof zat er nog tussen. Maar ik denk altijd, ja, Dick Schoof kun je niks kwalijk nemen. Hij heeft natuurlijk een club met sukkels moeten leiden. Ja. <lacht> En dan, en, dan, en, dan, en dan piepte iedereen er weer tussenuit. Dan was, ja. dan was de PVV weer weg, dan was de NSC weer weg. Weet je, hij hield natuurlijk uiteindelijk ook maar gewoon... De, de helft van het toch al vrij rommelige clubje hield hij over. Hij was en hij dat maar een beetje recht houden. Een partijloze premier. En daar werd vanaf moment één al van gezegd... oké, okay, dit is spannend, dit hebben we nog nooit echt gezien in Nederland. Dan ga er maar aan staan. Dus ik vind het ook een beetje zielig. Want uh, zijn cv is natuurlijk echt... het is een serieuze manier. Ja, dat staat, dat, dat, dat staat buiten kijf. Maar we zullen hem inderdaad onthouden als we hem... al onthouden als die man die het uh, kabinet schoof, ja, niet echt door uh, zwaar weer heeft kunnen loodsen. Maar ik denk dat het uh, stempel zielig, dat je dat als dik Schoof ook niet wil, wil krijgen, hoor. Nee, maar dat is hij natuurlijk wel een beetje, toch? Vanaf moment 1, dat, die, dat, dat een van die eerste interviews die ik kreeg uh, in het pand van de Tweede Kamer, dat hij met die deur dat hebben dat er op het net dat die deur maar steeds ja. open en dicht ging, dat ja. hij net in die sensor stond het was allemaal zo klungelig en onhandig terwijl hij volgens mij als mens helemaal niet zo klungelig en onhandig is maar dit was gewoon niet Soms word je gewoon gekast in een verkeerde rol. Ja, maar hij is niet, dat zegt hij ook in het interview hè Danny... dat hij dus niet opgelucht is ja. dat het voorbij is. Dus hij, had, dus hij had blijkbaar nog wel graag door willen gaan. Hij had het allemaal nog meer vlot willen trekken. Ja. En dat is natuurlijk voor hem balen dat, dat, dat die missie, die taak... dat dat niet is gelukt. Ja. De man die gistermiddag in Rotterdam werd doodgeschoten... was waarschijnlijk betrokken bij een ruzie in het criminele circuit. Dat zegt de politie. Ze hebben een groot team op de zaak gezet. Er wordt nog naar twee verdachten gezocht. Ja, droevig nieuws dan uit Amerika. Acteur Eric Dane is overleden. Hij heeft zijn familie bekendgemaakt. Dane is bekend van de serie Grey's Anatomy. Daarin speelde hij dokter Max Vorig jaar maakte hij bekend aan de spierziekte ALS te lijden. Eric Dane was 53... Vreselijk, nu 53 jongen. Ja, ziet al Ja, ik heb Grace Anatomy in het begin veel gekeken. Toen zat hij er toch in? Het was toch zijn tijd? Ja, hij is wel volgens mij in seizoen 2 of 3 erbij gekomen. Het ging eerst ook om McDreamy. Ja. En toen kwam McSteamy erbij. Hij was de Silver Fox in de serie. En uh, hij heeft er lang in gespeeld. En uh, ja, ja, ik ken hem inderdaad ook echt als McSteamy. Hij heeft volgens mij ook nog bij de by the Bell heeft hij gespeeld. Een oude serie uit uh, volgens mij jaren negentig. 53 is jongen. Wat een slopende ziekte hey, Ales. Dan nou, gaat misschien toch een Nederlander naar het Songfestival. Ons land is er natuurlijk niet bij, hè, vanwege de deelname van uh, Israël. Maar een Amsterdamse man gaat nu mogelijk namens San Marino. Daar is een talentenjacht bezig om te bepalen wie er namens dat bergstaatje mag. Uh, en Ryan Song heet hij, die. die is met zijn liedje aardig ver. Uh, het Songfestival is in mei in Venen. Goeie minuut! Nee, we van van de week, het, ja, we nee. hebben van de week een rondje boeit me niet gedaan. Ja. Daarom roep ik het zo, uh, <laughs> zo, zo ontzettend. Ja, ja, ja. ja. ja. merk dat ik helemaal niet met het Songfestival bezig ben. Nu we zelf niet gaan. Ja. Ben je er normaal wel mee bezig? Ben je normaal ja. wel van het Songfestival? Ja hoor, ik vind normaal gesproken echt wel leuk. Ja, en dan ga ik ook wel kijken en zo. Dan ben ik daar wel mee, nou, niet mee bezig. Maar dan vind ik het leuk om te horen. En nu denk ik... Ja, maakt mij echt niet uit wie er allemaal gaan. Nee, ik snap het wel. Ik sta even te kijken wat dat San Marino uh, gestuurd heeft de afgelopen jaren. Want vorig jaar, en dat belletje ging ergens in mijn achterhoofd rinkelen... hebben zij Gabri Ponte gestuurd. Oh, dat Ponte is wel te gek. Thunder, en natuurlijk een van de mannen achter Iphone 65, Blue Dabadi. Uh, hij is uh, vorig jaar naar, uh, naar het songfestival gaan voor San Marino. Hij niet echt een deuk in een pakje boter geslagen. Mm. Ja, scholen gaan steeds minder vaak met de leerlingen een dagje weg. Ze moeten bezuinigen op uitjes. Schrijft Raoul. Komt vooral doordat de ouderbijdrage vrijwillig is geworden. Daardoor betalen minder ouders die ook en is er dus simpelweg minder geld. Scholen gaan daardoor minder weg, ja, of kiezen een goedkopere activiteit als schoolreisje. 4 minuten over half acht op vrijdagmorgen onderweg naar een nieuwe editie van Ja of Nee naar de bos en eerst Offenbach. Me to the cloud your music dancing in the dark. Vlak een bijzondere ochtend. We hebben Danny op het nieuws. Marieke zit op de plek van Marieke En ik, ik op de plek van Mattie. Ja, het is een andere vrijdag dan anders. Zeker. Er ja. gaat nog iets anders gebeuren. Wat hebben we namelijk nou te maken met een wereldprimeur? We spelen ja of nee. We hebben drie topics met drie ja. seconden bedenktijd. Eh, bij ons gebracht. Eh, niet door Kiki. Kiki heeft vandaag, mogen we dat zeggen? Dat zijn uh, privé... Omstandig Ze heeft de uitvaart. Ja, Uitvaart. Ja, laten we er niet ja, moeilijk dat, over doen. Daar moeten niet moeilijk over doen. Dus de topic worden bij ons gebracht. De Roer van de redactie. Goedemorgen. Hey, Goedemorgen. Roel wat is het eerste topic? Nepplanten. 3, 2, 1. Nee. Nee. Nou, ik, ik, ik sta er heel erg dubbel in. Want het, het is ja. Nou, het, het, Inmiddels lijkt het bij ons thuis wel afifouwen fauna. Oh, lief <laughs> toch. Want uh, Sander heeft best wel wat nepplanten besteld. En de eerste twee nepplanten, daar was ik best wel over te spreken. En die staan. Uh, opgesteld bij ons op een kast in de keuken. Omdat er op die kast een groot luchtfilter staat. Oh ja. Dus uh, nou, die filtert de lucht op het moment dat je dan je aardappels... echt veel te hard bakt in de teflonpan. <lacht> dan gaat dat ding staan loeien. Ja. En dat is echt best wel fijn. Want die, ne, ja, die filtert dus je lucht. En die verbetert de luchtkwaliteit. Alleen, dat is gewoon een heel erg lelijk ding. Dus toen heeft hij twee nepplanten gekocht. Ik geloof dat het iets van uh, Monstera's of Monstera's zijn. Nou, en op afstand ziet dat er best wel goed uit. Ik kom er vorige week weer een hele grote doos binnen van hetzelfde bedrijf. En, en toen kwam ik thuis. Toen dacht ik, nou, nu lijkt het wel afifauna. Terwijl hij die hele kast vol gezet met nepplanten. planten. Wij uh, maken dit programma nu bijna twee weken samen. Moet je bij Sander niet een keer zijn mobiel internetbankieren afpakken? <gij <gij ja, nou, hij bestelt allemaal van die gekke kleine dingetjes. Hij heeft blijkbaar hele gekke witte schoenen heeft gekocht. Die ja, afzichting. hij heeft hele lelijke gezondheidsslippers maar gekocht. Dus, iedere dag heb jij wel een verhaal. Hij heeft ook nog eens een keer een hele verlanglijst. Daar hebben we vorige week van besloten dat je de appelboer cadeaus geeft voor ja. vader. Zag. Maar de, deze man koopt allemaal gekke prularia. Ja, I love it. Het, het is fantastisch, maar Want jij komt dus thuis in een, in, een, in een huis... dat dus iedere dag weer een beetje anders is door door die, die koopverslaving van jouw Sander. Nou, hij heeft geen koop, niet koop, en ook niet kookverslaving. <laughs> maar hij heeft gewoon heel erg veel hobby's. Daarom hou ik zo van. Ja, is hij is zo divers. Hij blijft me verrassen. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld uh, ook weer kastjes gekocht... om opnieuw dit voorjaar zwaluwen te lokken. Ik <laughs> is echt... Ja, vorig jaar heeft hij uh, geprobeerd zwaluwen te lokken uh, in de achtertuin. En nu kwamen er van de week weer nieuwe kastjes binnen. Toen zei ik, maar we hebben toch al zwaluwkastjes. Toen zei hij, nee, ik ga het nu in de voortuin proberen. Omdat ik ze vaker bij de vo voortuin heb zien. Uh, dit is echt waanzinnig. Jouw, jouw huis is ook is zo'n uh, bos en el pakketpunt geworden. Iedere dag komt er wel weer een nieuw pakketje binnen met een of andere hobby voor Sander. Ja, echt heel leuk. Ja, elke dag trekt hij weer iets nieuws uit het register. En ik blijf ja. er ook maar verliefd op worden. Tweede onderwerp Rol: Een zat, zakdoek. Three. Nee. Ja. Ja, dit is toch echt iets voor heel oude mensen. Eigenlijk kan het natuurlijk niet, want ik nee. is wel goor. Ja. Maar ik associeer het heel erg met mijn vader die dan vroeger heel liefdevol mijn neus daar. Dat ik mijn neus mocht snuiten in zijn, zijn uh, zakdoek. Ja. En nu merk ik dat als ik zelf een stoffen zakdoek heb, dat ik dat echt wel handig vind met die snapneus. Eet je bij je nu, of niet? Nee. Maar ja. dus als je op pad gaat, dan doe je er even eentje in je pindenzak. Ja, ik neem wel vaak een klein doekje of zo mee. En het, ja, het lekkerste is die dunne stoffen zakdoek. Maar daar heb ik er maar één van. Dus die zit vaak in de was. Maar dat is natuurlijk het makkelijkste in je broekzak. En dan even die kleine neusjes. Want ik vind het heel goor als mijn kinderen snotneuzen hebben. En ja. we zijn ergens. Dat snap ik ook wel, ja. ja ik ja. weet wel wat Sander nu gaat kopen voor jou. Het eerste ja. volgende ding dong, <laughs> echt zo'n doos met allemaal stoffen zakdoeken. Ja. Ja. De laatste rol, Klopsaland. 3, 2, 1. Jij. Maar nog nooit geweest. Maar jij bent heel erg een attractieparkliefhebber. Ja. Ja, ja, ja, ja, themapark hè. En Plopsaland is wel echt een themapark. Kijk, ja. Er is een verschil tussen themaparken en pretparken. Walibi is bijvoorbeeld echt een pretpark. Veel achtbanen, gewoon echt uh, lekker rousen de hele dag. Uh, themaparken vind ik leuk. Dan wordt er dus aandacht besteed aan de omgeving, aan het verhaal. Plopsaland is echt een themapark. Ik ben daar nog nooit geweest. Maar hou je van Studio 100? Mm, nee, uh, kijk, ik heb natuurlijk wel een zoontje. Dus dat gaat wel komen. Uh, Boomba is al uh, af en toe op een slechte dag. Als ik een slechte dag heb, dan staat Boomba heel eventjes op. Echt? Oh, wat ja. kut voor jou. Waarom kies ja. je nou van alle dingen die ja. waarmee je... Je kunt beginnen, Boomba. Weet ik niet, weet ik niet. stond als eerste op YouTube. Het is echt een hele heftige, kleurrijke serie... met een soort neptaal die ik ook niet volg. Maar Boris, mijn zoon, vindt dat fantastisch. Begin nou liever met Nijntje. En dan die gekleide versie uit 1995. Oh, maar liever dat draait ook hoor. Dat draait ook. En dan lees je het voor. En alle liedjes van Nijntje, die draaien ook. Maar Boomba is ja, een soort van heroïne voor die kleine. Dus dat staat soms wel eens op als hij echt een slechte dag heeft. Of als papa eigenlijk een slechte dag heeft. <lacht> dus ja, dat we naar Plopseland gaan... ook dat is niet de vraag uh, of, maar wanneer. En ik hoop echt nog dit weekend. We zeggen ja of okay, nee 3 2 8. Leuk man. J-A-N-E-E. The Q-Music. Alarm schijf. Miles Smith en Nile Horan. Drive safe. Q-Music. Maximum hits. Watching you walk away. So sad to see you go. I know the people change.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 Richting mijn hotelmaars geboekt. was aan de late kant van ik zelf, maar ik dacht ik ga ook niet naar huis rijden. Na de Top 40 Live. Vier weken vanaf vandaag. Dat ja, zover. Ja, dat klopt. Over precies vier weken is het zover. En, en Miles Smith is erbij. Ja, je hoorde hem met uh, Nihil Horn, Het is de alarmschrijver van deze week. Drive Safe. En um, ja, vandaag dus, over precies vier weken. 20 maart 2026 in Rotterdam Ahoy. Dan gaan we het uh, jaar 2025 vieren. De hits van het afgelopen jaar worden helemaal in de lak gezet. In het zonnetje gezet. En dat doen we onder andere dus met, uh, met deze man. Zijn grote meneer, Miles Smith. Die gaat namelijk na Top 40 Live gaat hij op tour met Ed Sheeran. Ja. Hij is het voorprogramma van Ed Sheer. Nou, grote kans dat hij ook nog iets in de show van Ed Sheer zelf doet. Want vaak is dat een 1 een, 2tje. Een, een en hij doet verder helemaal niks in, in Nederland. Behalve dus zijn show tijdens Q-Music Top 40 Live. Jij zat even te kijken hoeveel, hoeveel kaarten er nog zijn. Dat is niet veel meer. Nee, je kan nog, uh, ja, je kan, je kan nog plekjes uh, te pakken krijgen op het balkon. Uh, ik, zie, ik zit hier eventjes zelf te kijken hoor. Waar je dan nog... Uh, op het, op het uh, eerste balkon is er nog een plekje. Op het tweede balkon, derde balkon. Er zijn nog wel wat plekken, wil je erbij zijn? Niet veel als je zo hoor. zo Check dus even q music.nl. En je ziet dan dus Maal Smit, maar je ziet ook Emma Heesters. Douwe Bob is erbij. Ik zet alvast een ijsbad voor hem klaar. Bente <lacht> uh, Cloud. Ik vind het ook heel erg tof dat Kensington erbij is. Hey, is dat niet heel leuk? Om in zijn kleedkamer gewoon een, een dompelbad neer te zetten. Dat is ja. heel geestig dat hij daar aankomt en dat jij een dombelbad, een ijsbad. Ja. Dat hij gewoon even, het is een lange dag die die artiesten daar maken. Ja, ik zou dat je, heel leuk vinden. Je komt daar ochtends kom je daar binnen in een in een lege ahoy, dan moet je wachten tot je repetitie slot, is vaak weet ik veel om 12 uur van 12 tot half 1 mag een te repeteren. Daarna zit hij gewoon te wachten tot 8 uur tot de show begint. Ja. Dat jij dan een donbelbad hebt gefixt. Ja, ik zou dat super vinden. Op zijn kleedkamer, hoe sympathiek ja, is dat? Het moet toch te regelen zijn. Dan wil ik er zelf ook in. Ga jij dan ook, Domine? Ik ga met je mee. Als jij een dombelbad regelt voor Tau dan gaan wij met z'n drieën in zo'n dombelbad zitten.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 DJ Snake met Justin Bieber, Let Me Love You by Q Music. De afgelopen twee weken hebben we Luc en Matty vanuit Milaan en vanuit Cortina gesproken. En we hebben ze ook op hele mooie plekken gezien. Onder andere de bergtoppen van Cortina, toen ze daar afgelopen weekend waren. Prachtig met die blauwe luchten. Gisteren stonden ze in Galleria Vittorio Emanuele. Het leek wel een filmdecor. Ja, maar. echt prachtig. Zo'n hele mooie passage met hele mooie Italiaanse winkels en een lichtkoepel. en. Nou, we hebben ze natuurlijk op een uh, terrasje gezien met een cappuccino. In uh, de zon. In de zon bij een mooie Italiaanse street art. Zometeen staan ze op een plek. Ja, ik vind het echt uniek te noemen. We kunnen alvast even de verbinding horen. Dat heb je misschien een idee. Ja, zij, zij staan straks niet op een plek, waar zij zitten ergens. Windfarm. Hmm. Serious, go on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 Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no time op te piste in de krakend verse sneeuw. Boek op villa 4 unl Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Boek nu wintersport bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Ski you soon. Groot nieuws. De big event van Opel is terug.